Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Door een gebrek aan munitie zoals kogels en granaten... moeten Oekraïnse troepen nu hun doelen bijstellen. Dat maakte een belangrijke commandant vandaag bekend. En dat is veelzeggend, volgens correspondent Kisha Hekster. Dat laat wel zien hoe acuut het is en voor welke problemen het Oekraïnse leger staat. Want ik denk dat je het wel moet interpreteren als een noodkreet aan de wereld. Help ons we hebben niet genoeg. Het gaat al weken over het teleurstellende tegenoffensief van de Oekraïners. De gevolgen ervan worden nu steeds zichtbaarder. In Amsterdam gebruikt de politie vanaf nu een nieuw politielint. Daarop staan QR-codes. Als je die codes kent kun je meteen laten weten of je iets verdachts hebt gezien. De politie hoopt dat het zo makkelijker wordt voor mensen om snel belangrijke informatie te delen. FC Volendam heeft een nieuwe voorzitter, Jaap Veerman. Hiervoor was hij de baas van de raad van commissarissen. En vorige maand ontsloeg hij het clubbestuur. Jaap Veerman neemt de taken van Jan Smit over. Naar een nieuwe hoofdtrainer wordt nog gezocht. Verschillende trainers en managers gingen er samen met Jan Smit vandoor. En een klus op grote hoogte in Amsterdam. Daar is de windvaan van de koepel van het paleis afgehaald voor renovatie. Het ding, wat de richting van de wind aanwijst, uit 1665, heeft een bijzondere vorm, vertelt deze historicus. Het beeldt het kochenschip uit, dat was voorheen het beeldmerk van Amsterdam, zat ook in het stadswapen en refereert echt naar Amsterdam als wereldhandelstad, dat het in de 17e en 18e eeuw heel erg was. En nu die beneden is, kan de historicus eindelijk eens van dichtbij bekijken. En daar had ze zin in. Ja, ik kon eigenlijk niet wachten. Ik wilde over die hek springen. Maar dat mocht niet. Nu de windvaan weg is, begint het grote onderhoud aan het dak van het Rijksmonument. Dan nog het weer, wat regen in het noorden, maar verder is het overal droog. Vannacht komt daar verandering in. Neem morgen je paraplu mee. Het regent overal in het land en het wordt een graad of negen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw, warmte, warmte, kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met mij nu. Jouw keuze, ZFM.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 Ja, welkom terug bij alweer het tweede uur van deze november editie van Play It Loud Brand New Waar ik een grote selectie van het allernieuwste metal van zowel nieuwe en jonge metal talenten Maar ook oud laat horen Fijn dat je met mij het tweede uur bent ingegaan. En mocht je net hebben ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Jullie kunnen dit tweede uur vooral genieten van veel nieuwe muziek van oudgediende En straks krijgen jullie nog van mij de concertagenda te horen. En zoals van mij gewend zijn, eh, krijgen jullie van mij elk uur en uitzending... Een uuropener te horen die ditmaal kwam van de langlopende Zweedse symfonische metalband Therion. Die op 14 november Ayahuasca uitbrachtte, De derde single van Leviathan 3. Het nieuwe album van, voor Napalm Records. Het album wat het laatste hoofdstuk is in de Leviathan serie. Die stond gepland voor release op 15 december. Het is inmiddels al uit... En Christopher Johnson zei het volgende over Ayahuasca. Deze video is opgenomen in het Amazonegebied met een echte shaman die met Ayahuasca werkte als acteur voor de clip. Het nummer was het eerste nummer dat we schreven tijdens de schrijfsessie van de Leviathan trilogie. We wij mensen behandelen het misschien niet als zodanig, maar deze lichtblauwe stip van ons, de aarde genaamd, is de enige plek die we hebben. Maar door de voortdurende vervuiling, de moedwillige winning van natuurlijke hulpbronnen en de ongecontroleerde ontbossing wordt ons huis steeds warmer en komen er steeds vaker 100 jaar natuurrampen voor. En als zodanig komen een aantal grote namen uit de metalwereld samen om fondsen te werven en bewustzijn te creëren. om enkele van de bedreigde regenwouden ter wereld te beschermen. Savage Lands bestaat uit Megadeth drummer Dirk Verbeuren, Black Boom A-zanger Pound. Blackbomb A-bassist Etienne Treton en gitarist Sylvain Demmer-Castel. Over een geweldige line up gesproken. Met de release van hun single The Last Howl... hoopt de band geld te genereren om verdere milieuproblemen in de regio te helpen bestrijden. Om wat kracht aan de single van de band toe te voegen... recruteerden ze Sepultura-gitarist Andreas Kisser en obituary-zanger John Tardy voor de mix. Zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. ...uit op Savage Lands, de Zweedse metalers van Amaranth... ...die op 16 november hun nieuwe single Outer Dimensions hadden uitgebracht. Opnieuw energieke vibes, gecombineerd met een pakkend refrein... ...en gegarneerd met enkele zware riffs en indrukwekkend gegrom... ...is dit nummer vastbesloten zijn naam waar te maken... ...en de luisteraar naar hogere ruimtes te brengen. Outer Dimensions is de derde single van Amaranth's aankomende album The Catalyst... ...dat op 23 februari volgend jaar het levenslicht zal zien via Nuclear Blast Records... Het album zal digitaal en in verschillende fysieke formaten verkrijgbaar zijn. Waaronder CD Vinyl, een speciale editie van twee cd's... en een exclusief vinyl voor de band. Dat wordt geleverd met een gesigneerde poster. Emerald-gitarist Olof Mork stelt dimensies en sterrenstelsels... botsen in ons nieuwste single Outer Dimensions... die je meeneemt op een reis van het introspectieve en obscure... helemaal naar een sprankelende kosmos van een episch refrein. We voelen dat het de diversiteit van de Catalyst demonstreert... Alles in één nummer, maar toch heel herkenbaar. Amaranth. Het nummer wordt op meestelijke wijze gecompenseerd... door een hoogstandje van een video geregisseerd door Patrick Leus, Een oude medewerker. Dus laat ons je de verste grenzen van je verbeelding brengen met oude Dimensions. Judas Priest heeft weer een immens nieuw nummer gereleased op 17 november, genaamd Trial by Fire. Opnieuw klinkt de stem van Rob Halford krachtig als altijd en de rest van de band vuurt op alle cilinders. Het volgt de geweldige eerste single Panic Attack van vorige maand en is afkomstig van de aankomende album Invincible Shield van de Metal Gods... dat op 8 maart volgend jaar uitkomt via Columbia Records. In tegenstelling tot Panic Attack vertegenwoordigt Trial by Fire een langzamere dynamische aanpak voor Priest... en bevat het sci-fi synthesizer Licks als aanvulling op de kenmerkende dubbele gitaaraanval van de groep. Natuurlijk na de release van het album zullen Rob Halford en co. door Groot-Brittannië toeren en op 10 juni naar Amsterdam komen. favoriete muziek elders nooit gedraaid, play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. From the beginning of time the powers of good and evil have been battling voor onze souls. Awards Stretching into eternity, fought between heaven and hell, light versus dark. Is this a myth or is it true? The oldest tale on earth, the prophecy of hell, fire and damnation. Bredspurig metalblokje. Wat ook de nieuwe wave of British heavy metal legende, Saxon. Hebben een nieuwe 24ste studioalbum Hellfire and Damnation aangekondigd, dat op 19 januari volgend jaar dus gaat verschijnen. En ze hebben dus ook het zojuist gedraaide titelnummer van de nieuwe plaat uitgebracht. Biff Byford, zanger en oprichter, haalt herinneringen op over de titel van de gloednieuwe release van de band. Ik heb dat gezegd al in mijn hoofd sinds ik een kleine jongen was, omdat mijn vader het altijd zei als hij van streek was. Hij zei altijd, hell, fire en damnation. Wat is hij nu aan het doen? Als ik zijn koolveldje verprutste of dingen in de keukentafel aan het snijden was... Het was vroeger een heel Yorkshire gezegde. Het uitgebrachte titelnummer is een overtreffende trap van de Britse heavy metal klassieker die de tegenstelling tussen goed en kwaad onderzoekt. Er is zoveel muziek over de hel, de duivel en het occulte dat ik dacht dat het tijd werd dat iemand er een eens schreef over de strijd tussen goed en kwaad. Je kunt ook niet over de duivel zingen zonder over de goede man te zingen. En het liedje zegt eigenlijk maak je keuze. We moeten allemaal de keuze maken. Zijn we slecht of zijn we goed? Het nummer gaat over dat gevecht. Met nummer, het nummer Messiah van Hellhammer... ...markeert de eerste samenwerking tussen de oprichter van de band Tom Gabriel Warrior... ...en Martin Eric Ayn, eind 1983. Terwijl Warrior de muziek schreef, schreven Ayn en Warrior samen de teksten... Messiah reflecteert op het eeuwige voorgevoel van een generatie over een naderende terminale nucle nucleaire escalatie in West-Europa tijdens de Koude Oorlog, waardoor het vandaag de dag nog net zo actueel is als toen het nummer voor het eerst werd gemaakt. Triumph of, Triumph of Death's uitvoering van Messiah is afkomstig van het Resurrection of the Flash live album van de band. En de bijbehorende videoclip werd eerder dit jaar gefilmd tijdens het concert van de groep op Dark Easter Metal Meeting München in Duitsland. Triumph of Death's debuut live release, uh, Resurrection of the Flash, heeft lovende kritieken gekregen in de pers... en wordt aangekondigd als een meesterwerk uit de extreme metalgeschiedenis. Messiah hoor je nu bij Play It Loud Brand New... I'm Die uh, verbazingwekkende details over uh, From Tears to Vengeance onthulde. de aankomende EP waarvan we net de titeltrack hoorden. En het album verschijnt op 24 maart volgend jaar via Artgate Records en zal wereldwijd worden uitgebracht. Het evolutionaire geluid van dit opus in de woorden van de band. We zouden dit album kunnen definiëren als een perfecte evolutie... ten opzichte van onze twee vorige albums. Door de nieuwe invloeden toe te voegen die we hebben verworven... en onze bijzondere vooruitgang als muzikanten... We zijn erin geslaagd onze verschillende invloeden door het hele album heen naar voren te brengen. Van melodieuze death metal tot trash metal, black metal naar bepaalde kenmerken van de meest traditionele heavy metal. Zodat elk nummer een ervaring vol verrassingen is waarbij we zonder onze koers te verlaten verschillende varianten van stijl mixen. We hebben onze beste mix van agressiviteit, kracht en melodie bereikt datum. En we zijn daarvan overtuigd dat het zeer goed wordt ontvangen door het publiek. Het zit er weer bijna op, maar niet voordat je van mij de Concertagenda hebt gehoord. Waar kunnen we last minute nog naartoe? En dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Op een donderdag 21 december presenteert de Utrechtse metalband... Throwing Bricks Can of Worms in de stage 3 van het patronaat in Haarlem. Een uniek en eenmalig evenement dat een vergroot glas legt... op een hecht deel van de underground muziekscene. Deze multidisciplinaire showcase van muzikale vriendschap... is het resultaat van een gezamenlijke afkeer tegen hokjesdenken... en de neiging om grenzen op te zoeken. Can of Worms trekt een blik gedreven artiesten uit Utrecht's open... Eh, op het podium van patronaat. Utrecht is muzikaal gezien altijd een levendige stad geweest. Belangrijke katalysator van deze scene is zonder twijfel poppodium en oefenruimte DB's. Thuisbasis van Throwing Bricks. Een broedplaats voor de Utrechtse underground waar het krioelt van creativiteit. Utrecht's burgeoning scene is the amongst the most vital wellsprings of extreme music in Europe. Heading into the mid 2020s, schreef Invisible Oranges onlangs nog. Patronaat ziet dit ook in en voegt vroeg Throwing Bricks om een Utrechtse takeover van het Haarlemse poppodium te hosten. De metalband timmert al een aantal jaren flink aan de weg... met onder andere releases op het Groningse Tartarus Records... een live video in Tivoli-Vredenburg en een show op Complexity Fest op hun naam. In de vorm van een unieke estafette show introduceert Throwing Bricks dus... hun brede muzikale vriendengroep. Een afwisselende avond met gelijkgestemden in muziek en kunst... Een mooi voorbeeld van de eenheid en plezier die een muzikale scene te bieden heeft. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Oftewel, zorg dat je erbij bent. Ken of Worms is Throwing Bricks, Second Guessing, Ontaard, Karnabahar, Birth of Manual, Puta Triste, Bouwman, Etta Harbar, Rutger van Aken en Sabrine Bakman. Kaartjes zijn slechts 7 euro en mensen met een patromaatje kunnen gratis naar binnen. Mensen met een Zandvoortpas kunnen deze gratis aanvragen. Deuren gaan open om half acht. En van Utrechters in Haarlem is het meteen een mooi bruggetje... naar het volgende concert van de Gelderse volkmetalband Heidevolk. Want hun verhaal is uniek. De band zingt met twee zangers in het Nederlands... maar treedt voornamelijk op in het een stevige basis wordt gecombineerd met volkachtige melodieën. Textueel haalt de band inspiratie uit de Gelderse geschiedenis en de Germaanse mythologie. In 2023 verscheen hun zevende album Wederkeer, waarvan de single Drink met de Goden ook in een Engelse versie werd uitgebracht. Heidevolk's volgende avontuur de band speelt begin 2024 op 70.000 tons of metal Cruise. Heidevolk speelt zaterdag 23 december dus in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En kaartjes zijn nog beschikbaar als je zin hebt in een lekker potje folk metal. Kaartjes zijn 25,85 euro en het de deuren gaan open om 7 uur. Aanvang is half acht. Veel plezier als je naar een van deze concerten besluit te gaan. Dat was hem weer wat betreft de concertagenda. Veel plezier dus als je naar de concerten gaat. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de concerten van die week. Maar nu gauw terug naar het afsluitende blokje. Nieuwe releases met als eerste de Griekse trashers Suicidal Angels. Die hun nieuwe album Profane Prayer hebben aangekondigd voor 1 maart 2024. Het album bevat 9 gloednieuwe nummers en zal worden uitgebracht via Nuclear Blast Records. Naast het mooie nieuws over het nieuwe album brengt de band ook hun eerste single When the Lions Die uit. Vorige week maakte Suicidal Angels ook hun Europese tour bekend... die in maart 2024 begint. Zanger Nick reageert op het nieuwe album Profane Prayer. Het is zover. Eindelijk, bijna na vier jaar, is het achtste album van Suicidal Angels... klaar om zichzelf op de markt te brengen. Met een aantal nieuwe nummers om aan de behoeften en de eetlust van het moeilijkste publiek te voldoen. 1 maart 2024 zal dit beest in digitale en fysieke vorm... verschijnen op alle kanalen van Nuclear Blast. We zijn terug en het zal moordend zijn... Over de eerste single, When the Lions Die, voegt daartoe uit een ernstige interne zoektocht. Duizenden leespagina's om de vele demonen en beesten binnenin te beheren en te overwinnen. Komen verschillende werelden met elkaar in botsing. Hier is onze nieuwe single, When the Lions Die. In love. Het hardere duinwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Dan nou krijgen jullie nu dus Suicidal Angels Story when the lions die. Daarvoor hoor je Equilibrium met Cerulean Skies en daar krijg je zo direct nog wat over te horen. Worden dus in de verkeerde volgorde, Equilibrium dus met Cerulean Skies en daarna Suicidal Angels met When the Lions Die. En het Duitse moderne metalinstituut, uh, Equilibrium heeft een van de meest opwindende jaren achter de rug. Hoewel Equilibrium het zeker niet langzaam aandoet, want voorafgaand aan hun aanstaande tournee met die apocalyptische rijten. Eind december brengt de band zojuist dus een gedraaide single Cerulean Skies uit, dat sinds 24 november beschikbaar is op alle streamingplatforms. Oprichtend lid René Bartioom stelt als mensen ons vertellen... wat ze associëren met de muziek van Equilibrium... horen we vaak dat ze meegenomen worden op een kleine reis met de nummers. Dat hebben we nogmaals geprobeerd met de muziek... en ook de video van Cerulean Skies. We zijn erg enthousiast om dit volgende element van Equilibrium uit te brengen. Hopelijk waren jullie luisteraars dat ook. Het was het weer voor vanavond. Ik hoop dat jullie weer, net zoals ik, genoten hebben van de muziek. Het was mij en een waar genoegen. Ik bedank jullie allen voor het luisteren en hopelijk tot volgende week. Dan is het eerste kerstdag... En zal ik jullie de lekkerste metal song op kerstgebied laten horen om jullie in de stemming te brengen. Voor nu een fijne avond. Tot ziens, bedankt, maar zo. Dan wenst jullie allemaal fijne dagen en een voors.